Goedenavond uh, lieve mensen, uh, goedenavond allemaal, mijn, uh, mijn naam is uh, Yvonne Hagen Ratelband. En welkom, ook natuurlijk weer, net zoals alle andere keren, dat je ervoor gekozen hebt om naar deze lezing, deze meditatie te luisteren. Ik ben die ik ben en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen.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 waar je ziel zit, en leg dat op elkaar. Ja, daar komt het eigenlijk allemaal op neer, dat je dat met je hersenen doet, je stoffelijke hersenen, die je nodig hebt om in je lichaam te leven, je stoffelijke hersenen, je ego zou je kunnen zeggen, en je ego, dat, dat het leven hier op aarde is, dat het stoffelijk leven hier op aarde is. En je ziel, dat wat je was, bent en altijd zijn zult. En als je die twee op elkaar kunt leggen... Als je dus een denken op elkaar kunt leggen, op de ziel die je bent... Ja, dan heb je die combinatie gemaakt die, die heel plezierig is. <laughs> maar daar gaat het dus eigenlijk, of eigenlijk, daar gaat het dus gewoon om. Alleen maar. En ik zat van de week zo te denken... Ik doe altijd die ademhaling, hè? hou de adem even in, adem, adem rustig in, hou die adem even vast en adem rustig uit. En wat je ook kunt doen, en volgens mij heb ik het al eens een keer op een lezing gedaan, maar ik weet het niet zeker, volgens mij kun je dat ook zo doen. Zet je voeten eens naast elkaar op de grond, gewoon stevig op de grond, zodat je goed vast geankerd bent aan de aarde. Dat je niet loopt te zweven, je zweverig doet, maar gewoon normaal, rustig, rustig kunt nadenken. En zet je voeten rustig neer. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En breng op de uitademing je adem buiten je. En doe dat nu eens hetzelfde, maar dan in je gedachten met je linker neusgat. Je hoeft helemaal niet dat rechter neusgat dicht te doen, maar visualiseer dat je alleen door dat linker neusgat de astrale wereld inademt. Dus dat wat je ziel is. Ga daar eens met je gedachten naartoe en adem daarin. En breng je de energie, de liefde van de astrale wereld. Dat licht, doe je hele lichaam en laat dat, doe je hele lichaam gaan in een paar seconden. Dat kan best en dat kun jij ook. En adem uit door je rechter neusgat. En ook dat visualiseer je jezelf. Ga met je aandacht naar je rechter neusgat. En adem die lucht door je rechter neusgat uit en dan heb je de liefde van die astrale wereld, aan de wereld gegeven. Zou je kunnen doen, als je daaraan denkt. Ik denk er niet altijd aan, heel vaak vergeet ik het dus ook inderdaad. Het is een heerlijke meditatie, je wordt er ook ontzettend warm van. Ik was vanmiddag ergens waar ik het behoorlijk koud had, en... Um, ja, ik kon niet mijn jas aanhouden, het was volkomen onmogelijk en uh, ik liep eigenlijk te bibberen. En ik stond en ik dacht, oh ja, dat is waar, ik kan die ademhaling wel eens even doen en dat deed ik dus. Nou, dan word je vanzelf lekker warm hoor. je voeten worden warm, je hele lichaam wordt warm. En je, kunt het in, je kunt het in overweging nemen om dat ook eens een keer voor jezelf te doen. Ja, um, nou, ik wilde even beginnen en ja, ik had zo het een en ander eventjes aan aantekeningen neergezet, dat ik dan toch, uh, ja, dan gaat zo lezing alle kanten uit, en ach, dat is ook niet erg voor een keer, en ook dat, gebeurt wel eens, maar... en ik wilde het eigenlijk hebben over de zin die ik dus ook opgegeven heb, want ja, dat moet tegenwoordig van tevoren, en dat moet toch wel zorgen dat ik daarop uitkom, en ik zat zo te denken, misschien vraag je je af waar mijn inzichten vandaan komen. Nou, dat kan ik je zeggen, net als bij andere mensen. Je krijgt het en waar vandaan maakt in principe niets uit. Je krijgt de informatie, de inzichten. Soms omdat je rustig in jezelf mediteert, het zelf hoort, maar het kan ook zo zijn dat je een enkele zin wel eens een keer hoort zeggen en denkt, hé, hey, dat is precies waar ik over na zat te denken. En dat helpt me verder. Of, jij hebt dus een keer wat opgeschreven en daar wil je eens over nadenken. En, ja, dan kom je tot verrassende Inzichten bij jezelf, als je daarover nagedacht hebt. Dus waar het vandaan komt, maakt, er in, maakt in principe niets uit. Als je het maar niet over zit te pennen, hè. Of letterlijk van een ander overneemt. Want dan heb je er zelf niets aan gedaan. Dan heb je het alleen maar overgenomen. En ja, moet je natuurlijk zelf weten. Maar dat is niet netjes, hè. De inzichten, de kennis die je ontvangt en die koppelt de mens aan de herinnering in zichzelf. Door de gebeurtenissen, de ervaringen die de mens in zijn leven op aarde meemaakt, zal hij die herinnering daarboven halen. En zo met wat hij gehoord heeft dus. Zo bij zichzelf die inzichten gebruiken. En dan komt hij tot de gedachte dat hij dat zelf allemaal bedacht heeft. Er zelf opgekomen is. Terwijl het soms anders is. De kennis, de inzichten komen van buiten, zou je kunnen zeggen. In mijn geval, als je mijn geval wilt noemen... Komt mijn kennis, mijn, mijn inzichten die ik destijds heb opgedaan en die ik verwerkt heb in mijn leven, in de ervaringen van de, in de gebeurtenissen van mijn leven, die komen dus de mal van meditatie vandaan. Maar het zou net zo goed ergens anders vandaan gekomen kunnen zijn. Het is alweer een hele lange tijd geleden, alweer zo'n, nou ik denk twintig of meer jaar geleden. En die kennis en die inzichten hebben zich in mij genesteld. En met andere woorden, die hebben zich verbonden, net zoals dat bij jou gebeurt, met de herinnering van juist die woorden, die inzichten, die kennis die ook bij mij, die bij mijn bewustzijn van toen behoorde vooral, en bij ieder mens opgeslagen waren dus die herinneringen. Dus je haalt dat eruit wat bij je bewustzijn hoort. Als je eeuwenlang hebt gedacht, de ander is altijd schuldig en mij treft geen blaam en ik zeg nooit van zijn leven, het spijt me, ja dan kom je niet veel verder. Hè? En eh, dan hoor je wel eens wat, maar dat glijdt langs je heen, want je kunt er niks mee. Want je hebt zoveel waardering voor jezelf, een arrogante waardering voor jezelf, die overigens niet erg is hoor, maar het is een... Je komt daar ooit wel eens een keer uit natuurlijk. Door allerlei gebeurtenissen die je hier op aarde meemaakt. Dus het heeft met het bewustzijn te maken. Op een gegeven moment kom je er wel achter dat de ander nooit schuldig is. en Dat je je eigen verantwoordelijkheden hebt. Dus op het juiste moment en op het juiste tijdstip in mijn leven, als we het dan even over mij hebben, hier op aarde in het nu, van dat moment openbaarde het zich en kon het zich voor mij ontvouwen. Zo kon het voor mij op dat moment, van het, dat moment van het nu eenvoudig zijn om door het gordijn, door die nevel, door die mist te komen en de antwoorden te geven op de vragen die gesteld werden. In mezelf. Daar viel niet over na te denken. Daar, daar, daar had je geen tijd voor nodig om te denken. Nou zal ik eens dit zeggen of zal ik eens dat zeggen. Of hoe was het toch ook alweer. Nee. Dat komt naar je toe. En je geeft antwoord ogenblikkelijk. Want ze waren er. En er kon slechts één antwoord gegeven worden. En zoals dat door uh, Boeddha gezegd werd. Uh, er is maar. Eén antwoord is maar één juiste uh, wijze, er is maar één juist inzicht, er is maar één uh, manier, er is maar één juist antwoord. En zo is het ook. En dat juiste antwoord op het juiste moment, op de juiste plaats, maakt dat je verder het universum ingaat. Het voelen van dat moment is het voelen en het een zijn van de liefde, waar iedereen het over heeft. Hè? De liefde met een hoofdletter, waar alles uit bestaat. De liefde die is, de liefde ook van nu, want het is het moment nu, van eens, nu en altijd is een gevoel dat bij mensen... Woord, waarvan wij mensen absoluut allen weet van hebben, en dat ons erfrecht is, want dat is ons laten zien op het moment dat wij een leven op aarde aangingen. Wij wisten dat uiteindelijk we weer naar het licht gingen, en dat is ook de hunkering van ieder mens. Want dat hoort bij het mens zijn. Dat gevoel, het altijd blijvende gevoel, hoort bij ons, is van ons. Dat zijn wij. En het is onze opdracht om hier op aarde, in dit leven die sleutel te vinden, tot die toegang van dat licht, van die liefde, van die zijns toestand. Als ik het kom, kun jij het ook. Want achteraf dacht ik dat het eigenlijk reuze eenvoudig was. Alleen, zo vroeg ik mij af, waarom heb ik daar toch zo lang over gedaan? Maar een ziel die op aarde geboren wordt, in het lichaam van de aarde, in het stoffelijk lichaam, die dient door al die... Um, al die problemen, al die gebeurtenissen van die levens heen te komen, daar dient hij mee om te kunnen gaan. Daar gaan duizenden jaren overheen. En uiteindelijk leren we om met verantwoording om te gaan. We gaan er weer, ik weet niet hoeveel honderden, misschien duizenden levens over, voordat we dat kunnen. Dat we niet meer alleen maar haat en nijd en woede in ons hebben. En dan gaan we aan ons bewust, bewuste zijn werken. Dan bedenken we ineens dat we niet buiten onszelf moeten zoeken, maar in onszelf. Dat is ook alweer een grote stap. Dan gaan we bewust naar de aarde. En dan kiezen we onze ouders uit en onze omstandigheden om verder te kunnen. Terwijl misschien, ik weet niet hoeveel levens we onbewust naar de aarde toe kwamen. Zonder de afspraken gemaakt te hebben bij wie we geboren wilden worden en in welk lichaam. Dus op een gegeven moment in, een, in de evolutie van een mens, dan kan die mens dat ook. En die vond diep van binnen dat hij daar naartoe gaat. En het is altijd dezelfde, de, dezelfde woorden. Je bepaalt zelf, je hebt de vrije wil om dat wel of niet aan te gaan. Om naar dat licht toe te gaan. En ik zei, als ik het kon, kun jij het ook. Want achteraf dacht ik dat het eigenlijk reuze eenvoudig was. En zo zei ik daarnet, ik vroeg mij dus af, waarom heb ik daar toch zo lang over gedaan? Maar zo was het eenvoudig. Het kan ook niet in een paar levens begrepen worden. We hebben al die levens nodig gehad om te begrijpen wat we nu begrijpen. Daarom waren we ook niet schuldig. Aan wat we niet begrepen. Het is dat ik mezelf nu vind deze lezingen te doen en, en ook niet anders kan dan het met zoveel liefde, zoveel liefde te doen met, en te geven en om het met anderen te delen. Je bepaalt altijd hoe je ermee omgaat. En het is altijd de vrije wil. Je luistert of je luistert niet. Je hoort het of je hoort het niet. Je ziet het of je ziet het niet. Je voelt de simpelheid van de geheime woorden. Of je voelt ze niet. Dat kan allemaal. Want het is het achterliggende gevoel van de woorden. Die natuurlijk niet achterliggend zijn, maar het zijn die de woorden tot geheimen hoorden maken. Het lijkt alsof het voor anderen niet bereikbaar is. En dan is het niet bereikbaar, maar ook onmogelijk om ze te begrijpen, omdat er in de brein van die mensen de gedachte opkomt dat het allemaal flauwekul is. Of, nou. Dat hebben ze wel eerder gehoord, of hier is geen spektakel aan vast verbonden. Dus waarom zou ik dit, wat dan zo eenvoudig lijkt, allemaal maar aanhoren? Ik hoor geen spannende dingen. Ja, de sleutel tot die woorden, tot de betekenis van de werkbetekenis, ligt gewoon. In jouzelf ben je bereid om op een andere wijze te luisteren of niet. Het hoeft niet. Niets hoeft. Maar als er op een gegeven moment in jezelf een verlangen is, een diep verlangen naar die liefde. Naar het gevoel, dat moet toch meer zijn. Ik wil nu eens af van dat geruzie. Ik wil de vrede in mezelf voelen, dan ben je bereid om te aanvaarden dat er nog andere wijzen van denken zijn, andere wijzen, om met jezelf om te gaan. Ben je bereid dus om je bewustzijn te veranderen in een ander bewustzijn, hoger, zo je wilt. Ben je bereid om je bewustzijn, om jezelf aan te pakken, dat je niet in, een, in hetzelfde blijft hangen waar je al jaren in zit en waar je maar moeilijk uitkomt. Ben je bereid om dat gevoel, om iets te doen, want dat, want dat is een aangenaam gevoel, om dat te wensen om, om die verandering bij jezelf te bereiken en in jezelf, bij jezelf te houden. Of luister je liever naar het gedoe om je heen? Dat maakt niet uit hoe jij bepaalt, zoals je altijd bepaalt, hoe je je bewustzijn kunt veranderen, vragen mensen wel eens. Hoe doe je dat dan? is dat zo eenvoudig. Ben je bereid om jezelf aan te pakken? Ben je bereid om je leven te veranderen? Ben je bereid om van, vanuit een ander perspectief, van ander, vanuit een andere hoek te denken over de gebeurtenissen die in jouw leven plaatsvinden? Ben je bereid om vanuit de ogen van een ander naar jezelf te kijken? Ben je bereid om Jezelf is bij je nekvel te grijpen en is goed naar jezelf te kijken, te luisteren naar jezelf. Door de gebeurtenissen die wij mensen hier op aarde meemaken, mee moeten maken. Want het komt zelf voort, we doen het zelf, het komt voort uit, ons, uit onze gedachten, uit onze handelingen, waardoor we ons karma opbouwen. En die gebeurtenissen die komen gewoon bij die mens. En door de gebeurtenissen hier op aarde is die mens in staat om al die inzichten en kennis als herinneringen naar boven te laten komen. En te benutten bij het leven hier op aarde. Hij hoeft eigenlijk alleen maar de goede dingen te zien kwaaie dingen, nou anderen zullen je daar wel op wijzen hoor. Maar de kwaaie dingen even links te laten liggen. Laat die eens los. Kijk eens naar de goede dingen in, in een gebeurtenis. Ik zei laatst tegen iemand die, die verdrietig had, was om, om geldproblemen. En hoe moet dat nou? Ik zei nou, wees blij dat het door geldproblemen aan je geopenbaard wordt. Maar nu kun je hier iets aan doen. En wees blij dat het niet een kind is dat, je, dat, je moet ont, dat jou moet ontvallen. Maar dat het alleen maar geld is. Daar kun je over nadenken. Dat is misschien wel heel ver gezocht. Maar toch kan het je aan het denken zetten. Als je op een bepaald punt in jezelf aangeland bent. En waar je geen positiviteit meer kunt zien. Dan kun je dat zeggen. Als je kinderen hebt. Dus van alle kanten uitdenken, en daar gaat ook heel veel in, daar vertel ik ook heel veel van in, in dit soort lezingen. Dus dat je het van alle kanten bekijkt en daar ook de redelijkheid van inzien. En soms kunt erkennen hoe dom je bent geweest om bepaalde uitspraken te doen. En dat je het ook anders had kunnen doen. Door de gebeurtenissen hier op aarde is de mens in staat om al die inzichten en kennis als herinneringen daarboven te laten komen. Dus die hij eerst gehoord had en te benutten bij het leven hier op aarde. Maar stel je ons voor dat je, dat je geraakt werd door de zin, als je klaagt kun je er niet mee omgaan. Dat heb je vaak genoeg gehoord, maar die zin heb ik ooit gehoord. Bij Malva dus destijds gehoord, maar het maakt niet uit waar. Daar heb ik het dus gehoord. En dat zette mij zo verschrikkelijk aan het denken. Of de zin, wat je irriteert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf. Dat heeft me werkelijk de ogen geopend. Ik hoop dat er ook bij jullie iemand is die hier ook wat aan heeft. Of de zin, de ander is niet schuldig. En zo zijn het nog meer, bijvoorbeeld, dat waar je klaagt, bij, bij klaagt over de ander, doe dat eens zelf, geef dat eens zelf aan de ander. Want het is jouw tekortkoming, het is jouw tekortkoming. En je kunt dus op een gegeven moment daarover gaan nadenken. En dat is dus wat ik bedoel, als je wat aan je bewustzijn kunt doen. Want je bewustzijn is jouw toestand van dit moment, hoe je denkt, handelt en hoe je doet. <coughs> en uh, ja, dat is het dus. Zo, zo ben je dan op dat moment. En mens zegt, ja, zo ben ik. En niet anders. Ja, dat kan, maar je kunt veranderen. Je kunt nadenken over hele eenvoudige tegeltjeswijsheid. Hè? Zoals dat ook wel eens door anderen spottend genoemd werd. Maar die er vervolgens niets mee deed. Maar na een paar jaar kan het wel eens flink veranderen. Want dat blijft allemaal hangen bij ieder mens. En iedereen heeft die herinnering aan die liefde in zichzelf. En die vrede in zichzelf. En er komt altijd een moment dat dat naar boven komt poppen. En ja, soms kan dat ook als je dat in jezelf hoort, zonder die inzichten die je van anderen krijgt. Alleen, het kan wel eens een behoorlijke tijd duren voordat die mens erachter komt dat alle kennis in zichzelf ligt verborgen. Nou, en Daarom zijn er ook zoveel mensen die je uitleggen om je bewustzijn in een hele korte tijd zo'n flinke duw te geven dat je als het ware boven jezelf uitstijgt maar met beide benen op de grond zonder dat je eh, loopt te zweven maar dat je goed nadenkt over jezelf en dat je dat prettig vindt en dat je merkt hoe heerlijk dat is en dat je dat wel steeds vindt ja je dient dat ook steeds bij jezelf eh, te zeggen. Je, je, je merkt je op een gegeven moment hoe lekker dat is om daarover na te denken. Maar hoe snel laat je je niet meeslepen door de gebeurtenissen. En dan laat je je meeslepen door de emotie daarvan. Hè, dan, dan glij je mee. En dan verlies je jezelf maar al te vaak in je eigen ego. Ik ik, wat heb ik dan nou gedaan? En je wijst met je vinger weer naar een ander. Want de mens denkt er nooit aan om de kennis steeds maar weer bij zichzelf te zoeken. En zal het bijna altijd buiten zichzelf zoeken. Iedere keer trapt hij weer in je val. Iedere keer word je weer voor je eigen... Um, ja, dan word je iedere keer word je, word je getest. Ben je sterk in dat stukje bewustzijn wat je net verkregen hebt. Nou, dan word je gewoon getest door het leven. Het leven waar je alle, alle vertrouwen in kunt leggen. Het leven, God, hoe je het noemen wilt. Dus je wordt iedere keer weer getest, want zo gemakkelijk kom je er niet vanaf. Stel je voor dat je, dat je het ineens weet, het komt voor, hè? maar stel je voor dat je het ineens weet, en, je, en er gebeurt maar dit, en je valt weer terug. Het is niet leuk, het is niet prettig. Dus je krijgt steeds maar weer de kans om het opnieuw uit te vinden. Om steeds maar weer opnieuw uit te vinden. Iedere keer opnieuw, totdat je het zo vast in het zadel komt te zitten. Maar nu is dan het inzicht, die kennis bereikbaar. En er kan naar geluisterd worden. En kan het verbonden worden, neergehaald worden in jezelf. En kan het verbonden worden met de herinnering die de mens diep, diep in zichzelf heeft. De herinnering die komt uit, het, uit de ziel, dat wat de mens zelf is. Dan word je je ziel. Dat is de bedoeling van deze tijd hier op aarde. Dat je die verbinding maakt. En dat gaat niet zo van, nou, maak die verbinding even een hupketens klaar. Daar gaat ontzettend veel denkwerk aan vooraf. Misschien heb je dat denkwerk in andere levens gedaan en wist je het allemaal af. Maar had je besloten iets anders te doen en nog maar voor je uit te schuiven. En om werkelijk die klik te maken, dat kan. Maar uiteindelijk wil je daar toch komen. En dan denkt die mens hevig na. Nou, soms over een woord. Soms een enkele zin. Of soms een hele lezing. Van wie dan ook. En onthoud alleen dat wat er bij hem van toepassing kan zijn om zijn leven op de enige juiste wijze te leven. En ik doe het maar even in de mannelijke vorm. Dus één is met de vrede in zichzelf, de vrede in zijn hart, in zijn ziel. Je zou kunnen zeggen, het is een hele klus om over deze dingen na te denken. En ik noemde dat vroeger altijd ploeter, want het is echt wel ploeter. Om los te komen uit die modder waar je in vastgezorgen wordt met je toch wel negatieve gedachten en je piekergedachten. gedachten. Daar moet je uitkomen, daar kun je uitkomen. Ik kon het, jij kunt het ook. En ik heb wat afzittenpiek piekeren vroeger. Ik was wat negatief, hoor. Zonder dat anderen het in de gaten hadden. Want ik wist heel goed hoe ik me moest gedragen om positief over te komen. Maar dat was ik helemaal niet. Net zoals ieder ander. En daarom is het nu voor mij eenvoudig om in die andere mens te kijken. Die nog steeds dat masker voor heeft. Of die in de illusie boot. Want dat is werkelijk helder kijken in de ander. Helder voelen. In de ander, omdat je niet oordeelt, niet veroordeelt. Omdat je weet, ik heb het zelf ook allemaal gedaan. Zo simpel. En, en je bent daar, daar onschuldig over. Je doet het wel allemaal expres, maar je weet ook niet hoe je het anders moet doen. Dus je bent onwetend. Dus ja, het is inderdaad een hele klus om over deze dingen na te denken. En om tot die vrede te komen. En als dat eindelijk bereikt is, en soms maar in een enkel voor, voor, voorvalletje, een gebeurtenisje, soms maar in één enkel dingetje, dan heeft het toch zoveel denkwerk opgeleverd, dat die mens bij zichzelf denkt dat hij er zelf opgekomen is. <coughs> dat het tot hem is gekomen door, nee, geen toeval, want toeval bestaat niet, maar doordat het op zijn weg kwam om hier naar te luisteren. Niets gebeurt zomaar en het kwam op zijn weg. En hij deed ermee wat hij, wat hij ermee wilde doen, omdat hij niet anders meer kon. En de mens die de kennis deelt, geeft uit, is in feite niet zo belangrijk. Het gaat om de inzichten en dat de ander het begrijpt, het tot zich neemt. Er kan dan ook nooit eer behaald worden uit het delen van kennis. Een eer tussen aanhalingstekens. Het kan ook niet eens want die mens die de kennis deelt, heeft geen last meer van het ego. We mensen hebben allen het idee dat we er zelf op gekomen zijn. Omdat we er zo vreselijk hard voor hebben moeten ploeten, is zoveel denkwerk verricht totdat we uit die kluwen, verwarde kleuren van denken waren gekomen. Dat we eindelijk één draadje hadden dat het begin werd van het loslaten van die kluwen van denken. Dus we hebben het idee dat we er zelf op gekomen zijn. De meesten zullen dan ook nooit de bron vermelden. Terwijl het hier wel op aarde, hier op aarde toch wel netter is. Om dat te doen, vind je niet. Maar voor degene die het deelt, hoeft het niet per se. Die begrijpt en is dankbaar dat hij in deze tijd geboren is. En dat hij mee kan helpen aan het grote geheel. En dat er geluisterd wordt. Want dat is wel eens anders geweest. Home was vooral veel mensen die hiermee bezig waren, hun deel. Maar gelukkig lijkt die tijd nu wel voorbij te zijn. En ja, je krijgt wat je uitstraalt. Wat je uitstraalt, trek je aan. En er zijn nu veel mensen die, die horen, die luisteren. En ze letten goed op hoor, als ik het dan over mezelf mag hebben, hoe ik met de dingen omga. Ze letten goed op, is ze nu uit haar evenwicht te halen? Als ik dat zeg, dat is misschien niet zo aardig, maar het komt misschien helemaal niet in me op om onaardig te zijn of om aardig te zijn. Maar ik moet dat gewoon even zeggen tegen haar. En dan krijg je iets lelijks, iets akeligs. Dan kijk ik in hun ogen en dan denk ik ja. Je wordt gezien. Nu is het belangrijk voor die ander om te zien hoe ik reageer. Want de ander kijkt en voelt. Is dit werkelijk? Voor mij ook? Kan ik hier echt wat mee? Kan ik dat wat ze zegt ook gebruiken in mijn leven? Ik heb het al zo moeilijk. Ik ga het haar niet vertellen. Want dat wil ik niet, ik geloof er allemaal niks van, alles zweverigheid. Maar nu zegt ze me iets, en ik kom tot rust, en ik zie die liefde in haar ogen. En ik maak het. zo denken ze, ik maak dan nog een grapje. En ik kan niet anders dan liefde voor die mensen. Want ik begrijp het zo goed. Ik ben ook niet zo'n overgevoelig mens dat alles begrijpt maar ik begrijp het zo goed, ik ben daar ook geweest. En nog niet eens zo lang geleden. Dus je krijgt nu wat je uitstraalt, trek je aan. Al die mensen die nu, juist in deze tijd, juist in deze tijd, kijken hoe je ermee omgaat, hoe ik ermee omga. Me goed in de gaten houden. Wat gebeurt er met haar? Als er dit of dat gebeurt. Als ik dat of dat zeg. Hoe reageert ze? Ik weet hoe ieder ander reageert. Maar waarom reageert zij nou anders? Waarom is het met liefde? En niet dat ze zegt, waar bemoei je je mee? Waarom zegt ze dat niet tegen me? Het is alleen maar liefde. Dus er wordt op me gelet. Door veel mensen. En dan is het werkelijk niet zo dat je een leven hebt van, oh jee, ze letten op me, dus. Nee, want dan zit je weer in, in die illusie, dan zit je weer in dat leven als een masker. Dat is achter me gelaten. Maar het gaat werkelijk om het, om het diepe zien van de ander. Het is nu, juist in deze tijd, zo belangrijk dat er mensen zijn aan wie ze zich kunnen spiegelen. Die niet meteen met woorden of, of wild op zich heen slaan of meppen. En die gewoon normaal reageren, wat voor mij normaal is en niet agressief zijn. Ook in deze tijd, en misschien moet ik wel zeggen, juist, juist, juist in deze tijd zijn er wonderen en zijn mensen die zich hier absoluut niet mee bezig wilde houden, zoals zij dat noemen, nu bewust aanwezig, als er duidelijke inzichten aan mensen gegeven worden. Soms in twee of drie woordjes, soms in een gebaar, soms om even te kijken, hoe is het met die anderen? Als ze kijken naar je, soms omdat het, omdat het de emotie van een familielid, laten we zeggen, kan zijn. ik kan er niet anders dan op de enige juiste wijze gesproken, en dat er dus op de enige juiste wijze gesproken moet, dient te worden. Dan wordt er naar, naar, nou, naar me gekeken. Dan wordt er naar je gekeken, werkelijk gekeken. Soms zijn daar inderdaad mensen bij zijn die, die zich denken af te wenden in het dagelijkse leven van de juiste inzichten. Maar nu moeten ze erbij zijn, want ze zitten erbij, ze moeten het aanhoren. En ze horen nu dat het helemaal niet zweverig is en dat het juist heel duidelijk is, zeer duidelijk, maar dat daar alle liefde in zit in die duidelijkheid en dat het daarom juist zo eenvoudig is, want de waarheid is eenvoudig, de waarheid is duidelijk, is vol liefde voor jou en het is ook niet anders dan op die wijze zo bedoeld. Het leven van mensen op deze aarde is lastig en moeilijk en zit vol voetangels en klemmen. Maar de waarheid van het goddelijke is eenvoudig en door de juiste mens gesproken ook duidelijk te begrijpen. Niet door iemand die met dogma's loopt te zwaaien. Dan is het niet meer goed te begrijpen. Maar als die mens dat wil horen, dan is dat ook goed. Maar het is de waarheid, de goddelijke waarheid, is eenvoudig en altijd te begrijpen door iedereen. Nu moeten ze luisteren. En dat kon en kan niet anders als je erbij zit en erbij moet zitten in het gesprek. Bijvoorbeeld waar in de liefde de goddelijke woorden... De liefdevolle woorden duidelijk gesproken worden naar een ander. Het kon en kan niet anders en ze horen iets wat hen wel degelijk aanstaat. Ze horen inderdaad geen zweverig doen, geen malotige toestanden, geen waarzeggerij, geen enkele voorspelling. Maar ook geen doen, denk ik. Overigens, als mensen hierin willen geloven, is het mij prima hoor. Ik heb er ook geen enkel oordelen over. Alles heeft een bepaalde trilling. En de mens voelt zich nou eenmaal het lekkerst bij de trilling waar hij zelf bij hoort. Maar een spreken vanuit de eenvoud, fout, vanuit de eenvoud van het hart. Van erboven op kijken. Als een helikopter hou je boven de emoties van de gebeurtenis kun je met zoveel liefde kijken, dan zie je de eenvoud van de gebeurtenissen waar het misgegaan is. De eenvoudige weg om uit de hersenspinsels, dus die kluwen van gedachten te komen. En de eenvoudige weg die voor die mens ligt om het te doen en te begrijpen. Kun je wat uitleggen, een paar woorden, soms in alle duidelijkheid, waarmee te beginnen, waarin in, in oorsprong het grote probleem ligt, omdat de meeste mensen daaraan voorbij willen gaan, maar het terughalen om dat eerst op te lossen. Want die kluwe in je hoofd en warige denken heeft niets met je intelligentie te maken. Het is alleen een chaos in je hoofd die ook aan andere dingen te zien is. Maar mocht die mens dat tenminste willen horen? En mocht hij dat tot zich willen nemen? En vaak is het wel zo, want zodra iemand echt op de bodem ligt van de beker die hij moet opdrinken. Dan wil je er maar al te graag heel snel uit. En zullen de woorden, deze woorden uit het hart, de geheime woorden, opgeslorpt worden als een spons. Dan wordt er heel snel begrepen. En wat het in de toekomst kijken betreft... Wat je dan zou kunnen uitleggen, wat ze dan ook willen, want ze willen het graagst, het liefst dat jij vertelt wat ze moeten doen. Maar dat kan niet. Dat is altijd eigen verantwoordelijkheden nemen. En van daaruit komt de eigen toekomst. En dan kan ik ook zeggen, vanuit die toekomst is er niet één toekomst. Het is een, een, een, een, het is een serie aan, aan mogelijkheden. Het is bijna eenvoudig, zou ik zeggen, om te schouwen in de toekomst van iemand die een bepaalde weg wil gaan, die wellicht niet zijn levensopdracht was, maar die hij wil doen, doen omdat hij er eigenlijk geen zin in heeft, omdat hij andere keuzes in het verleden heeft gemaakt, waardoor hij niet toekomt om zijn karma te vervullen. Het is vanuit die helikopter heel duidelijk te zien wanneer die verkeerde, het is nooit verkeerd hè, maar die andere weg genomen had kunnen worden. Wat er dan zal kunnen gaan gebeuren. Het is immers alles vrije keuze en vrije wil. Er zijn dus mogelijkheden. In de toekomst, als je die keuze maakt, als je op die weg bent, duurt het alleen wat langer voordat je je oorspronkelijke plan weer kunt uitvoeren. Maar dat hindert niet als dat het is wat je wil doen. Je kunt ook die weg nemen. Omdat je dat wilt. Dat is, daar is niets op tegen. Het duurt wat langer voordat je op je oorspronkelijke weg komt, maar doe. Die gedachten gaan dan door je hoofd. Maar die mens zit er maar mee en die wil daar uitkomen. Het is dus ook eenvoudig om naar de mogelijkheden in de toekomst te kijken van die mens die zich aan de wetten van het leven wil houden. Dus de universele wetten. Dus de werkelijke wetten. Dus niet die mensen eh, gemaakt hebben. Maar de universele wetten. Om zo... Op die wijze op zijn eigen, door zijn eigen weg terecht kan komen, zijn eigen karma kan aangaan. He, dus om dan zijn eigen karma te vervullen en die eigen weg te gaan die hij wilde gaan vanaf het moment dat hij als bewuste ziel besloten had om op aarde te leven. Want die ouders had hij uitgekozen. Misschien die ouders om geboren te worden, om later bij pleegouders opgenomen te worden. Die keuzes, misschien weer op een andere wijze. Zo zijn er honderden voorbeelden. Dat is een bewuste keuzes kunnen dat zijn. Het is altijd de vrije wil. Soms gaat die mens voor een totaal andere aanpak van zijn leven. En dat is op zichzelf helemaal niet verkeerd. Want als hij dat wil, dan wil hij dat. Maar hij vergeet dan eigenlijk totaal om zijn leven in te vullen, zoals hij zich dat gedacht had, dus voordat hij op aarde kwam. Dan vergeet hij dat en nou, dan, dan moet dat, dan wil hij dat toch in een ander leven doen. Ja, en dan kun je zeggen, is dat dan verloren energie geweest? En hij heeft nu toch ook dit leven gehad, ja, dat is zo. Maar... Ja, misschien is dat verloren energie geweest. Denk er eens over na. Er is inderdaad maar één zonde en dat is het verspillen van energie. Want je neemt het van anderen af. Maar goed, misschien wil je daar eens over nadenken. En veel mensen zijn dan ook echt bang en zijn daarom ook te voorzichtig om voor zichzelf uh, te bepalen dat ze op hun eigen weg willen blijven. En durven ons soms niks en zijn ook te bang om, dat is niet hun, hun angst willen onderzoeken. Ze um, zijn bang om voor zichzelf het beste uit het leven te halen en het beste te kiezen. En kiezen daardoor eigenlijk altijd het slechtste. Omdat ze veel te veel piekeren en, en maar uitkiezen dan met dit of dat. En als ik dan dit, ja maar. En als ik dat, doe het eens gewoon. Wat je nu kunt doen, kun je ook nu doen. En dan kun je jezelf afvragen. Waarom zou je dat dan later doen? Het hoeft niet impulsief te gaan. Je kunt er rustig over nadenken. Als je het universum ziet als energie, altijd durende energie, dan zou je op de gedachte kunnen komen dat als je het nu doet, het toevoegt... Aan de energie van het universum. Want het lag in de lijn van jouw karma om dat te doen wat je nu wilt doen. Doe het dan ook. Maar als je het later wilt, dat je het dan afneemt van de energie van het universum. Verspillen van energie is een zonde, zoals je net al hoorde. In het universum, terwijl het woord zonde is. Niet bestaat, er is slechts vrije wil. Maar zo gaat het met alles. Eh, wil je, nou, je, je moet iets doen waar je geen zin in hebt. En als je ervoor gaat zitten en je doet het gewoon, dan ben je er maar van af ook. Dan voel je je veel beter, dan heb je een goed gevoel over jezelf. Maar als je het maar met je meedraagt, dan moet je het morgen doen, of morgen. Maar je blijft er wel steeds over zitten pieken. Dus met alles, zoals met het opruimen van je kast, zo het, het, het, het archiveren van je, van je mailtjes, noem maar wat. Dan denk ik nu even aan het opruimen van je, van je huis, het opruimen van je bureau. Jij bepaalt. En misschien wil je er eens over nadenken. Als de mens zich bedenkt dat hij de dingen ook nu kan doen, waarom uitstaan? In alle mensen ligt de macht om hun leven op een vrede lievende wijze te leven, niemand uitgezonderd. Wel is het zo, dat er nieuwe, nieuwe zielen zijn, zielen die nog maar kort uit de buikholte van God gekomen zijn, die de goddelijke liefde nog zo diep in zichzelf voelen, en die nog aan het leven moeten wennen hier op aarde. En dat moeten leren om in een, om in een lichaam te leven. Voordat ze op aarde geboren worden, zullen ze vanuit het universum kijken naar de aarde. Misschien ook wel studies maken, samen met andere intelligenties. Over hoe zij zich gedacht hadden in al die honderdduizenden jaren dat ze hun leven hier op aarde wilden invullen. Dit zijn zielen die aan het stoffelijke leven moeten wennen en in korte tijd in het lichaam van, van de aarde leven. Het lichaam, dat de ziel aan alle, het lichaam dus, hè, dat, dat, dat de ziel aan alle kanten pijn geeft. En de pijn is zo erg, en, want het kan er niet uit. En, en, en dient de korte tijd in dat lichaam uit te zitten. En de ziel is dolblij weer terug te mogen keren naar die astrale wereld. Terwijl wij mensen dan weer zeggen, ah het is zo zielig dat die ziel overgegaan is. Steeds maar weer een stukje leven dat steeds iets langer duurt en met de verantwoordelijkheden op den duur die daarbij horen. En nieuwe zielen, nou, dat heb ik dus ook van vaak gehoord en steeds nog, nieuwe zielen worden in het werelddeel Afrika geboren, om precies, precies te zijn in Centraal Afrika. Maar jonge zielen worden ook geboren om het leven hier op aarde een lift-up te geven. Ze zullen zich sneller als ze al heel veel levens hebben geleefd door op aarde en dat ze lang in een lichaam kunnen blijven en zich nog in, in allerlei dogma's weten te bewegen. Ze zullen zich sneller over laten halen en, en, eh, en, en overgaan, dus sterven om, en om geweld te gebruiken. Om mensen dan weer, zodat mensen dan weer kunnen nadenken over het leven, maar vooral ook over hun levensomstandigheden. Waar mensen het dan weer wel of niet mee eens mogen zijn. Maar daar ga ik niet over. Dus in ieder mens ligt, ieder mens ligt dezelfde macht. Wij allen hebben het in ons om de vrede in ons te bewaren. En te koesteren. En te houden. Of niet. Als de mens zich hiervan bewust is. Dan is het mogelijk dat alle stormen. Zullen bedagen. De voede houdt op te bestaan. En het geschreeuw is over. Eén worden met dat licht dat ieder mens in zich heeft, en vooral ook weet. Eén worden met dat licht de ziel in ons, God in ons, dat wat wij werkelijk zijn, ons verstand op ons gevoel leggen, het stoffelijke teruggeven aan het goddelijke. Al die mensen die het moeilijk hebben met deze waarheid, Zullen, zullen dat in deze tijd tegenkomen, waardoor ze gaan nadenken over hun leven en hoe het komt dat ze überhaupt leven en wat het aan de gang houdt. En dat het leven, het lichaam, geen machine is. Nu kunnen we dat zo hier en daar al horen. Mensen veranderen nu. En zijn zich bewust. En horen het ook dat er het een en ander gebeurt. Maar er zijn vele beschavingen geweest. En ook dat zal meer en meer bekendgemaakt worden. Want ook hierin zal de onderste steen boven komen. Eigenaardig toch? Het is nauwelijks in de kranten te lezen. Het is nauwelijks op de tv. Er wordt niet over gesproken. En dat wil niet zeggen dat het er niet is. Zo hier en daar worden er nog steeds steden ontdekt van beschavingen die ver voor onze tijdtellingen, tijdtellingen waren. Maar we horen er niets over. Laten we daar eens naar kijken. Dit is niet de enige beschaving geweest. Absoluut niet. Maar dit is wel zo dat we naar een, een liefdevollere, liefdevollere beschaving gaan. Zoals het nu wordt, is het in duizenden jaren niet geweest. En dit is een fantastische tijd om in te leven. En we krijgen allemaal de gelegenheid om ons bewustzijn nu tot een hogere trilling te maken. Blijf naar de positieve dingen kijken in je leven. Ja, lieve mensen, ik geloof dat het zo'n beetje alweer tijd is. En misschien zijn dit allemaal onderwerpen waar je maar zo eventjes over na zou kunnen denken. Misschien wel terwijl je strijkt, misschien wel als je een wandelingetje maakt. Misschien als je stil in je bedje ligt en misschien, nou ja, vul zelf maar in. Heel erg bedankt hè, voor het luisteren. Heel graag weer tot de volgende week. Nou, heb een goede week. Tot ziens. Dag.